Ik zou haast gaan zingen Sigins komt de stoomboot... want we gaan het over uh, <laughs> Sinterklaas-toneel. Maaike? Ja, ja, ja, het is een heel boeiend onderwerp... zo richting mij, zeg maar. <laughs> ja, hoe, hoe kom ja. je erop om uh, nu Sinterklaas-toneel te gaan doen? Nou, eigenlijk... Uh, speelden we natuurlijk al een tijdje niet door corona. En we hebben alles... hadden we ingestudeerd voor Sinterklaas. Uh, want we spelen nooit echt Sinterklaas-toneel. Uh, maar uh, altijd een sprookje...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 Waarom we voor dit soort sprookjes kiezen is omdat wij dan altijd heel mooi in grootse jurken en pakken op mogen. Mm -hmm. Dat het in ieder geval nog een beetje iets lijkt. Nee, wij spelen natuurlijk gewoon puur voor ons lol met z'n allen. En um, vooral voor de kinderen. Dus um, ja, s'avonds moeten we een beetje de show hoog houden. Ja, ja. Dus vandaar een sprookje. En uh, het sprookje gaat dit jaar over Toermelijn, die heeft uh, pijn aan zijn tenen.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 Dus het is gewoon een grote... Nou, eigenlijk is het een grote poppenkast. <laughs> maar dan uh, gespeeld door leerkrachten van de uh, van scholen. Uh, doen alle zand voor de scholen leveren leraren? Nou, en ja, alleen de school niet, maar verder iedereen. En dan, ho hoeveel mensen heb je dan al niet op het podium? Ja, we hebben nou, gemiddeld twee, drie mensen per school. Dus uh, twee van de Nicolaas, twee van de Annie Schaf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 Nee, ja, alleen uh, zand voor het leerkrachten doen mee. Ja, dus je wordt er gewoon uh, uitgegooid. Ja, ik word er gewoon uitgebonzoerd. Ja, dat wel, ik vind het wel grof dat ze dat zomaar doen. Ja, terecht hoor, gewoon nee. <laughs> <laughs> ja. Dus ik, uh, ik neem aan dat jij daar dat een en ander van gaat gebruiken op uh, 20 mei. Ja, absoluut. En ook wat, ja. wat, uh, wat gaat zeggen daarover. Ja, ja, daar gaan we wat aan doen natuurlijk. <laughs> Goed.